Er staat een pier voor mijn raam. Pyrrhus communis is een volle naam, maar ik spreek hem altijd aan met bier. Dat geeft onze verhouding beter weer. Er loopt een kat langs mijn raam, Felix manipulata domestica is een volle naam. Maar ik spreek hem altijd aan met kat Want als hij dat liever heeft, dan doe ik dat En altijd als het lente wordt Is mijn pier zo gesloten, mijn kat fort En waarom ik ze mis Hoor ik pas als het lente is dan ga ik voor mijn geopende venster staan En kijk mijn pier lang en zwijgend aan Totdat hij blozen door zijn bloesem zegt Waarschijnlijk over een week of drie hebben kleine biertjes Maar ik weet niet van wie vind je mij erg slecht En dan komt mijn kat grijnzend bij mijn venster staan En kijkt mijn handen wrijvend aan Terwijl hij lacht Het zal nu vast geen drie weken meer duren Of er zijn kleine poesjes bij al onze buren Had je dat van mij gedacht? En als ik ze dan feliciteer Dan kijken ze naar mij Dan vragen ze jij Je bent toch niet verkeerd? Maar als ik ze dan alles uitleg en vertel Dan zeggen ze we begrijpen je wel Wat moeilijk leven is het met Een paar en een ma was je maar een pilus communist of een Felix maniculata domen?